Het is Ewald de Jong met het NOS Journaal. In Hoensbroek in Limbouw omgebracht. Twee anderen raakten zwaar gewond. Toen de dader vervolgens de gealarmeerde politie met de dood bedreigde, werd hij doodgeschoten. De man van de 41 kreeg het aan de stok met buurtbewoners toen hij met brandende fakkels door de wijk liep. Hij riep dat hij coniferen in brand zou steken. Toen omwonenden dat wilden verhinderen, rende hij naar huis om een bijl en een soort zwaard te halen. Daarop viel hij drie mensen aan van wie er dus één omkwam. Het is nog steeds onduidelijk waarom de dader zo agressief werd. Een crematorium in Uden is vanmiddag ontruimd nadat er iets mis was gegaan bij een crematie. Bij een plechtigheid werd een kist in de verbrandingsoven geschoven, maar bleef halverwege steken en vatte vlam. Doordat er veel rook vrijkwam is het gebouw ontruimd. Het gas werd direct uitgezet waardoor het vuur snel doofde. Crematorium in Uden besloten plechtigheid buiten voor te zetten. De brandweer gaat nog tot 10 uur vanavond door met het blussen van de brand in natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Er gaat naar schatting 100 hectare in vlammen op. Het gebied ligt in de grensstreek met Duitsland. Daarom zijn Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen ingezet. Ook helpt Defensie met een blushelikopter omdat de brandweer moeilijk bij de brand kan komen. Maar als het donker wordt moet de helikopter terug naar de basis. Het vuur brak vanochtend rond 9 uur uit in het Heide- en Veengebied. Het vuur smeelt nu vooral ondergronds. Morgen gaat de brandweer ...verder met nablussen. 200 campinggasten die uit voorzorg werden geëvacueerd... ...mogen sinds 6 uur weer terug. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Morgen zonnig en warm. In het noorden en noordwesten wordt het door een frisse noordoostenwind... ...ongeveer 20 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur morgen op naar 23 tot 28 graden. Zondag neemt de kans op buien en onweer vooral in het zuiden toe. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB... In de Randstad staat er nog file op de A12. De richting Utrecht voor het knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer heeft te maken met de afsluiting en de werkzaamheden van de A12 die is dicht tot aan Zoetermeer. Dat duurt tot zaterdagavond 6 uur. De N302 Enkhuizen-Lelies is in beide richtingen dicht vanwege technisch onderzoek na een ernstige aanrijding eerder vanmiddag. Tot zover de verkeers.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 De schuifers zijn open. We zijn, er. Ja, we zijn er. We zijn er. Het is weer uh, vrijdagavond. De eerste vrijdagavond van de maand. Vrijdag 3 juni, om precies te zijn. En dat betekent weer een uur uh, lang, of twee uur lang zelfs, CFM Zandvoort Sport. Het heet nu Sport in plaats van Sportcafé, omdat wij uh, vanaf heden uitzenden vanuit de studio aan de Kruisstraat in plaats van Hotel Hoven. Ja, Kruisweg, uh, Gasthuisstraat uh, Gasheidsplein. Uh, Kruisstraat, het is in uh, ieder geval in het centrum. <laughs> <laughs> en het is binnen zelf. Naast me zit, zoals we al opgetuigd hebben, Joop Van Nes. Joop, welkom. Dag, Luc, helemaal leuk dat ik erbij mag zijn. Nou, helemaal goed. Prima. Het is ook heel fijn dat je erbij bent. Maar vaste medepresentator uh, Willem, uh, van, Willem Denzen, van, Denzen, die, ja. van Denzen moest helaas uh, wegens ziekte afzeggen vandaag. Dus we hebben een beetje een aangepast programma. Ja. Maar daarom niet minder leuk. Uh, wat hebben we het eerste uur allemaal voor onze luisteraars? Om half acht beginnen we met gaan we in de uitzending halen. Frank Paap die uh, momenteel op de velden loopt van uh, SV Zandvoort voor de start. En de, de, kleine, de kleine jongen van Paap. De kleine jongen. Dat kleine mannetje van twee meter. <laughs> die, uh, van de, de kick-off van het negentiende uh, Hotsknots-Bronia-voetbaltoernooi. Uh, ja. Altijd een evenement aan het einde van het seizoen. Uh, om rond kwart voor acht komt Herman van Hamby naar de studio. Die komt ons alles vertellen over... Uh... Zijn uh, rit op Alpe du Zes. Het evenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband minimaal zes maal op één dag de Alpe du West beklimmen. Ik geef ik je te doen. Hè. Ik geef je te doen. En, bo, en, bo, en ook nog voor het goede, bo, goede bo. doel. Het ja. onderzoeksfonds van het KWF kankerbestrijding. Dat is natuurlijk een, uh, ja, geweldig. een heel mooi doel. En inderdaad, je moet... Uh, we zijn heel erg benieuwd hoe hij zich daar heeft voorbereid en hoe afgetraind hij hier straks de studio binnenkomt. Volgens mij moet het helemaal kloppen. Echt waar. Ja, nou goed, ja, ja, want, ja, precies. Deze man is echt wat dat betreft heel fanatiek hoor. Die is echt, echt ja. heel goed bezig. Ja. Ja. En uh, we hadden hem in uh, een van onze eerste uitzendingen van Sportcafé toen nog. En toen was hij net aan het beginnen met, uh, met de voorbereidingen. En we zijn gewoon benieuwd hoe het, uh, hoe het er nu voor staat. Ja, wij hebben hem ook toen in de krant gehaald in ieder geval. En, uh, okay. We hebben daar een artikel van gemaakt. Want uh, nou, ja, dat moet gewoon Heel veel geld voorkomen. Ja, hoe meer, hoe beter. Ja. En uh, hoe beter, hoe meer bekendheid ervan komt. Hoe, uh, ja, het is natuurlijk een fantastisch goed uh, ja. initiatief. En, ja, zeker. Het uh, moet zeker, zeker. zo uh, handig blijven. En ja. als wij er dus zoveel aandacht kunnen besteden, is dat alleen maar uh, prima meegenomen. Even terug tot de orde van de avond. We beginnen het uh, eerste uur van het sportcafé met tennis. Ah, ja. Zoals mensen ook weten, zijn, uh, is Zandvoort een eredivisie club. tennis. Uh, nog steeds rijk. Uh, de... Moet je even even in de reden vallen? Weer geworden. Weer geworden, oké. Okay. Zandert dus, uh, heeft regelmatig al in de Eredivisie tennis gespeeld. Van de KN... KNLTB, Koninklijke Nederlands Law Tennisball. Nee, ten, ja, ik weet de law niet. Hè? En dat was het meestal uh, na één jaar afgelopen. Dan gingen ze weer naar die hoofdklasse toe. En ah. vorig jaar zijn ze gepromoveerd. Dus ze waren weer terug in die, uh, in die eredivisie, Luke. Uh, ik denk dat het zo'n beetje al vijf keer gebeurd is ongeveer. En nu? Is het weer een, het vallen dan van de tennis? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Allemaal goed. <laughs> ze hebben. Uh, gisteren uh, op hem van dag, hebben ze thuis gespeeld tegen mede degradatie van hoor, uh, van hoorn, Sollenk van hoorn, moet ik dan zeggen uit Weert. En die hebben ze gewonnen. En dat uh, impliceert dat uh, dat Zandvoort, uh, zet ze dan tegenwoordig Beemsterkaas Kaas Tennis Zandvoort. Oké, okay. goede sponsor, helemaal niks mis mee. Lekkere kaas ook. Ze dus, gaan regelmatig met wat bordjes langs. met stukjes kaas. Wat kan daar? Ja, is niet te ja, erg lekker. En uh, nou, goed, zij ze, ze hebben gisteren dus gewonnen met uh, 4-2. En uh, dat was uh, met name in het begin was het heel erg spannend. Uh, de dames, uh, en dat waren dan gisteren Cindy Burger als tweede dame, en als eerste dame was het uh, Lees de Kerkhoven. Die hebben alle twee hun singles gewonnen. En toen was het de beurt aan de heren. En uh, gelukkig voor Zandvoort was uh, Igo Seisling, uh, niet voor hem gelukkig, maar voor Zandvoort wel, in de eerste ronde in het toernooi in Duitsland uitgeschakeld. En toen kon hij uh, met een rotgang terug naar Zandvoort. En dan heeft hij gisteren zijn, uh, zijn single gespeeld en die heeft hij gewonnen. Terwijl Marcus Hilpert, een Duitser die al een jaartje of drie, vier voor Zandvoort tennis, zijn single niet kon uh, verzilveren. Uh, hij speelde tegen een Belg, nou weet ik begot niet meer hoe die man heet, maar dat, is, dat moet je me dan eventjes geloven. Het was ja, een Belgische het jongen. Een ja. hele spannende wedstrijd. En toch werden het, werd het maar twee sets. En uh, toen was het dus naar de heren singles en de dames singles. was het uh, 2-1 voor uh, Zandvoort. En, en dan uh, komen de, de, de, de uh, dubbels. En uh, zowel de heren als de dames hebben gespeeld dan. En het werd uiteindelijk, na de wedstrijd, werd het een 4-2 voor Zandvoort. En, en dan ben je klaar gewoon. Het klaar, is, het het is klaar. Dat is klaar aan de oefening. Ja. Want dan kun, je niet, meer, dan kun je niet meer lopen. Nee. Dat zijn maar uh, zes wedstrijden. Ja. En dat is alleen in de Eredivisie, want alle andere divisies, dan zijn het ook nog de mixed die je gespeeld gaat krijgen. Maar uh, in die, het is een hele rare competitie eigenlijk, die Eredivisie. Want uh, er zitten teams bij, uh, met name dan de, de, de hele grote clubs, zoals uh, Limonias en uh, HTC en zo. Die hebben van de acht spelers die dan uh, mogen spelen eventueel in de Eredivisie, zijn er gewoon zeven of zes uh, buiten. Nederlandse spelers, spelers, die worden knap betaald daarvoor en die komen dan ook elke keer weer boven drijven. Uh, ze spelen dan uh, een halve competitie. Ze spelen dus uh, in uh, 14 dagen, 13 dagen dit jaar, speel je 7 wedstrijden. Dat is, veel. dat is heel veel, ja. heel veel, maar daarna is het dermate lucratief voor met name die buitenlandse spelers om in het buitenland te gaan spelen, startgeld en dat soort zaken ja. allemaal meer punten voor de wereldranglijst en uh, dus die, de, de KNLTB die kan niet anders, van jongens, ja oké, okay. ze mogen hier spelen. En we moeten dan maar een halve competitie doen. Ik vind het wel raar. Ik houd er niet van. Uh, ik vind dat je gewoon een uiterende thuiswedstrijd moet doen. Ik heb gehoord van bepaalde uh, clubs waar, waar, je dus, uh, waar, waar het publiek helemaal niet bij kan komen. Waar je niet over twee banen heen kan kijken. En dat soort zaken allemaal. En dat vind ik jammer ja, want uh, je komt voor tennis en je komt niet meer voor één wedstrijd, je komt voor alles gewoon, denk ik. En dat is ook niet naast de deur. Uh, toevallig gaat Zandvoort dit jaar voor het eerst in uh, vier jaar vier thuiswedstrijden, want de vorige keren, met name dan in de hoofdklasse, was het drie keer thuis of vier keer uit. En dan kan je ook zomaar naar Zwolle gaan moeten en naar uh, uh, van Hoornen, dat zit dan in Weert. Nou, Van Hoornen moest dan toevallig uh, gisteren hier naar Zandvoort komen. Die hebben dan ook eens een keertje per gehad. Ja, precies. <laughs> ja, en die, die verliezen dan gelukkig van Zandvoort. Ja. Dus Van Hoornen, dat uh, gaat naar de hoofdklasse terug. En uh, de Manege, ook een, echt een gerunneerde club. Die heeft het dit jaar niet gered. Die, die uh, was sowieso al gedegradeerd En dan gisteren ook nog een keertje daarbij uh, uh, Van Hoornen. En en zo lang waren, van waar, waar, waar komt die zo lang van? Uh, Appeldoorn oh. komt dat vandaan. Uh, en die gaan dus uh, terug naar de hoofdklas. En Sandvoort heeft zich gehandhaafd. Dat is snel, nee. Ja. En uh, alle twee coaches, en dus uh, Dick Suik en uh, Hans Schmid, die waren uitermate content ermee, natuurlijk. Ja, dat, kan, me voor, dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik hoorde je net zeggen over, uh, over een Belgische speler en over een Duitse speler die ja. bij, uh, bij Zandvoort speelt. En over nou, Igor Sijsling, nou, ja. die de, de, de bekende tennisser. Ja. Um, dit soort uh, competities, dat zijn de mensen, er speel, speelt dus ook een hoop mensen mee die gewoon voor de ATP meedoen. Ja, buiten deze eredivisie dan. Want mijn zand verspeelde dit jaar ook voor het eerst een, een, een, een nieuwe buitenlandse. Ik, ik heb geen idee wie ze vandaag gehaald hebben. Olga Savchuk, uh, een Georgische. Ik was echt klinkt erbij beetje een beetje Oostblok. Ja, dat was het dus ja, ook wel. Ja. duidelijk. Waar ze vandaan komt, weet ik niet. Hij uh, heeft het goed gedaan. heeft uh, twee twee partijen verloren. Maar uh, wat dan in, in, in bij Zandvoort uh, heel erg belangrijk is geweest, is de inbreng van, uh, van uh, Leslie Kerkhoven. Een, een Zeeuwse uit Syrikzee. Die heeft uh, van haar uh, zeven single partijen maar één verloren. Kijk, dat is dan Knap. Inderdaad, dat de inderdaad. Een jonge meid, een echte jonge meid. En ja. dan hebben we natuurlijk ook nog bij voor het Cindy Burger. Die is geblesseerd geweest. Die heeft in eerste instantie nog een dubbel gespeeld. Twee dubbels. Daarna is ze singles gaan doen. En ze heeft de eerste twee singles gigantisch op de donder gekregen. Oh, okay. 0-6, 1-6. Dat soort oh. uitslagen weet je wel. Ja, En, en, nu, en gisteren heeft ze gewonnen. Kijk, het is toch de, de, de, de, de, om een keer toch het, het, het licht gezien. Uh, een gigantisch gejuiging erop uh, op tennispark ja. tennispark de Oké, okay, nou, uh, Joop, we gaan straks nog even verder praten over, uh, over uh, de tennis. We gaan eerst even luisteren naar een plaatje van uh, en Evans. En dat is In the Year 2525. In the year 2525 25, If man is still alive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 If God's a-comin', He oughta make it by then. Maybe He'll look around Himself and say, Guess it's time for the judgment day. In the year eight by 8510, God is gonna shake His mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, Or tear it down and start again.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 Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday, in the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may. Ja, we zijn er weer. Oh, Even opletten. Ja, oh ja. Leuk, come on. 25, 25. Zeker in heavens. One hit wonder. Yes, one hit wonder. Mooi nummer. Nou, en dat was ook. de vorige eigenlijk ook, hè? van Norman Greenbound Spirit in the Sky. Ja, ik ben gek op uh, één dag <laughs> <laughs> Maar dan laten we hopen dat uh, de tennis, uh, tennisers van... Uh, SV Zandvoort, Tennis uh, nee, Club Zandvoort Tennis tenis, Club Zandvoort. Zandvoort, Beemster, Kaas, Zandvoort Tennis Club Zandvoort, ja Laat ik nog even zeggen, in een jaar 25, 25 nog steeds in, uh, in de divisie spelen Dat is nog even weg hoor maar zoals, jij net, dus door Eindweg, klopt. maar zoals jij net aangaf, ze hebben in het verleden natuurlijk vaak ze hebben ze een, beetje, was het een beetje een bootje heen en weer. Ja, van en dan. Uh, nu, uh, ja, nu hebben ze wat, wat, wat andere spelers en speelsters erbij. Hoe, hoe komt het dat ze die spelers en speelsters kunnen aantrekken? Nou, ja, daar, daar moet in ieder geval, want uh, daar moeten sponsors voor komen. Want ik weet dat de tennisclub als, als strategie heeft, wij gaan geen spelers betalen of kopen. Dat doen wij. Oké. Okay. Maar er zijn er natuurlijk mensen, en die zijn echt wel lid van, van de tennisclub Zandvoort. Die zitten een beetje flink in de kluit. En die halen er zelf eentje. En die maken ze een lid. En die gaat dan gewoon lekker in dat eerste team spelen. Het is, we praten overigens over het eerste gemengde zondagteam. Ja, dat, is een, dat, ja. is die ja, dat is de Eredivisie. Ja, dat is Eredivisie, Want we hebben ook nog een eerste zaterdagteam. Ja, en daar, daar zie ik uh, geregeld uh, Martin Verkerk een balkje slaan. Ja, nee, ik word er mijn mond viel open. Ik denk, hoe kan een ja, ja, ja. Finalist van Roland Garros. Ja, dat was het. Uh, 2003, 2003, volgens mij. 2002, 2003, inderdaad. Uh, en die staat nu gewoon uh, de, in Zaltvoort uh, De man heeft twee slaan. jaar geen racket aangeraakt. Racket, klopt was helemaal was helemaal tennis moe. Was ja, ook... Hij vond het allemaal gesneden ja. Uh, ja, ja. En uh, een maandje van hem, uh, uh, Stefan Kok, die een, een blad uitgeeft. Uh, de tennis totaal of zoiets. Er wordt ook veel bij elke tennisvereniging wordt het neergelegd. Ja. Die, uh, die had een paar keer al een interview met hem gehad, een fotoshoot gehad met hem. En op een gegeven moment zegt hij tegen Stefan: Van eh, waar eh, tennis jij? Hij zegt: Nou, tennisclub Zanten. Hij zegt: maak mij maar lid. Ja, maar wilde. Stefan die zegt: Die denkt bij verschillende, ja, lekker. Dat is, ik geloof ik niks van dag. Toen ja. <laughs> kwamen ze elkaar twee weken later weer tegen: Heb je maar lid gemaakt? En toen zegt ~ding esta? Stefan: Hé, hey, wacht even. Hij meent het serieus. Hij meent het dicht. Ja, ja, ja. Heeft hij gedaan dus. En dan komt op een gegeven moment. Nou, je bent lid. Hij zegt maar ik heb geen records meer. Ik heb geen schoenen meer. Hij had helemaal niks. Helemaal niks meer. Nee, hij had helemaal niks meer. Dat is geregeld. En uh, nou ja, uh, hij speelt dan in het zaterdag 1. En iedereen die een beetje in de tenniswereld uh, rondhuppelt. Die dacht dat hij dus voor de eredivisie ging. Ja. Dat ja. is helemaal niet waar. Niks is minder waar. Ja, inderdaad. Niks is minder waar. Maar hoe werd hij ontvangen? Hoe hij... Nou, hij heeft dus de eerste wedstrijd uitgespeeld. En zijn roem is hem weer Vooruitgegaan, uiteraard. Oh, toch? Ja, Men wist dat, uiteraard. Ja. En er waren ja. gewoon 80 tot 100 kinderen die wilden een handtekening van in Ja, ja, dat is natuurlijk een celebrity, ja. eigenlijk. Ja, op de ja, ja, ja. Op een, ja. Zaterdag, wat zei je? Eerste. eerste, eerste zaterdag 1, eerst, eerst, eerst, eerst, en dat is. Eerste klas, is dat? Eerste klas, oké. Okay. En. Uh, men gelooft dat dus niet. En dat is gewoon, uh, gewoon waar. Maar als je dan uh, Stefan vraagt. Van, uh, ja, kan die jongen nog tennis eisen? Maar dat verlie je nooit. Nee. Met name zo'n figuur niet. Ja. Je staat niet zomaar in, in een finale van een, uh, van een uh, Grand, Grand Slam. Ja, ja, en dan helemaal niet op Greffel. Er is er natuurlijk maar eentje op Greffel. Ja. En, uh, ja, en zij spelen eigenlijk alleen maar op Greffel. Dus het is gewoon een Greffel bijten. Ja, dat blijft hij. Uh, en dat is hartstikke leuk om te zien. Het is uh, geweldig. Maar hij speelt alleen maar dubbels. En alleen met Stefan Kok, en meer niet. Hij doet geen, dus nee, geen singles, nee, dat doen weer anderen. Oké. Okay. Uh, maar ja, goed, de jongen heeft twee jaar niet getennist. En ja, ik ben, denk dat je toch ook een bepaalde uh, luchthoeveelheid uh, kwijt bent, uh, de looptechnieken en dat soort zaken. Het wordt minder, denk ik. Ja, dat hij is de, geen twintig meer, ook dat, dat scheelt natuurlijk een ja. beetje. Maar ja, Stefan zegt, hij ja, kan wel dat balletje nog steeds door slaan hoor. Ja, ja, kijk, dat verleer je niet. De, ja. Volgens mij verliezen je de techniek en dergelijke. Zeker niet. Als je als nee, van een kind al met, met zo'n rekert in je handen ja. staat, dat verlier je dan inderdaad het loopvermogen dat zal misschien wel een Ja, maken. minder. En het is natuurlijk een publiekstrekker, dat laten dat. Sowieso, sowieso. Ja. ja, daar komen gewoon komen gewoon mensen op af. Iedereen kent hem nog. Of Allee. ze hem herkennen is een tweede. Maar ze kennen hem nog steeds. Ze weten nog steeds wie ja, Martin verkeert. Ja, die, die, die kennen we nog. Ja, ja, ja, maar, <laughs> maar is dat dan niet dat, dat de Zondag. Dat, zou hij dat nog aan kunnen in die divisie denk je? Of is nee, dat, dat denk ik niet. Als ik, dat, als ik dat zie. Ik heb ze natuurlijk nu vier keer hier op Zandvoort bezig gezien. Ja, het, gaat, het is verschrikkelijk hard slaan. Het is echt heel hard slaan. Ja, het is, het is mijn, als je die Sijsling ziet, maar ook. En Dennis Verscheppingen. Die speelde hier op Zandvoort. Voor zijn ploeg uit Amsterdam. En die staat ook nog steeds te slaan. Het is ongelooflijk. Het is ook 37. Ja, maar 36. Ja. ja het, is, het gaat zo hard. Zo ja. ontzettend hard. En... Misschien 2-3 centimeter over de net heen. Natuurlijk gaat hij er wel eens een keertje in. Maar hij gaat er ook wel heel vaak overheen hoor. Ja, precies. Wow. Nou, ik denk ook dat tennis even een weinige sport is. Waar je vooral mensen die in de 70 zijn nog steeds een balletje ziet slaan. We hebben in Zandvoort zelfs ja. een eindje van 83. Die uh, zowel buiten als binnen Nederlands kampioen is geworden. Kijk, dat bedoel ik. Van Honschoten, ja. ja, ja. Maar nagaan, dat is de, Lid van de, van de, van de tennisclub Zandvoort. En die doet heel veel daar. banen slijpen en dat soort dingen allemaal. Ja, ja, ja, Kleintjes okay. vegen. Ja. En dan, dan staat hij ook de tennis 83. Dubbel. En een Nederlandse kampioen worden, zowel binnen als buiten. Er zijn maar weinig sporten waar je, dat, waar je zo lang dat denk kan ik ook. Ja. Ja. en, en uh, Een sport die je er ook zo lang kan moeven is onder andere biljarten. Ah. Om even van buiten. Ik uh, 500 biljarten. mee worden. Ook, uh, men, maar dan in plaats van met één uh, met drie ballen tegelijk. Ja. Uh, daar zullen we het straks na het volgende nummer eventjes over hebben. Lijkt of me het heel erg leuk. Ja. Dat is van Oomstedt 2. Ja. En daar gaan we het zo even over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. Hier zijn Pacific Gas and Electric met Are You Ready? There's rumors of war Men died and women crying If you breathe air you'll die Perhaps you wonder the reason why But wait, don't you worry A new day is dawn Dus mee Ja, en we zijn weer terug naar Pacific Gas en Electric maar Je hebt wel oh, goede smaak van muziek ja. trouwens, Loek Dankjewel, Joop, ja. speciaal uitgezond ja, ja, helemaal ja, goed het, Want dat gaat zitten we op de, sowieso op dezelfde golflengte. Uh, ja, echt op de wel muziek. <laughs> ja, dus, ja, zeker. Nou, Dat komt helemaal goed, deze komen nog anderhalf uur te gaan Oh, heerlijk um, Voordat we naar de muziek gingen, hadden we het over dat we ging overstappen naar biljarten um, Er is wat moois gebeurd Er is een cup ja, met grote oren binnengehaald ja. door de Zandvoortse biljarters die, dat ding wil je echt niet zien. Dat is zo gigantisch groot. Um, uh, de, de uitbaten van KV uh, Oomstee waar uh, dat team voor speelt. Dat is het tweede team. Ton Arisje heb je het ook. Ton ja, ja. Die heeft gewoon in die cup gezeten. Gezet. <laughs> Met de deksel op zijn kop. <laughs> zo groot. Ja, ja, zo groot is die. Geweldig. Het is, het is, een, het is eigenlijk een min of meer een wilde competitie. Het is, het is niet van de uh, Nederlandse bijakbond. Het is een, een competitie die in het Haarlemse speelt. Eh, dan eh, voornamelijk in, het, eh, in de regio Haarlem. En eh, daar mogen allerlei teams uit allerlei kroegen aan meedoen. Sandvoort, eh, Amsterdam, DME met twee teams. Dat wil niet zeggen dat het tweede team minder is dan het eerste team. Er zijn drie pools... En daar spelen gewoon. Dat zijn zelfs uh, teams met uh, uh, cafés met vier teams. Tauw. Het Bremmetje bijvoorbeeld. Dat oh, heeft het, gewoon vier teams. Het Bremmetje, dat was, op de, dat waar was het de was dat. Dat was het Bremmetje 1. Oh, dat was Bremmetje 1. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Nou goed, je krijgt dus op een gegeven moment. Uh, uh, kom je boven drijven en dan krijg je uh, uh, kwartfinales, uh, de kruisfinales en op een gegeven moment hou je er twee over. En die hebben we dan uh, vorige week uh, vrijdag in uh, het Hof van Heemstede gespeeld. En uh, die spelen dan een dubbele uh, competitieronde, dus je speelt vier keer als speler. En uh, ja, Amsterdam 2 heeft het dermate goed gedaan dat uh, ze wonnen met 32-20. 32-20, dat is nogal wat. Dat is een behoorlijk verschil, echt waar. En uh, het bremmetje 1, aan het de goede, is niet echt het eerste beste team hoor. Echt niet. Maar Zandvoort was dermate gefocust. En dan voornamelijk uh, uh, Louis van der Meij en, uh, en uh, Dick Pronk. Ja. Die hebben ontzettend goed gespeeld. Maar ook uh, Jeroen van der Bos en uh, Edwin Arissen. Uh, die hebben echt achter ze van het tong laten zien. Helemaal goed. Okay. En uh, op een gegeven moment na de derde ronde hadden ze nog maar één winstpartij nodig om kampioen te worden. En dat is gewoon gebeurd. Dus ze zijn in die hele competitie van uh, even kijken, 27 ploegen zelfs kampioen geworden. Of ze nou tweede team meten, of vijfde team, of eerste team, nee, helemaal niet maakt helemaal uit. Nee. Maar je hebt het vanaf het begin, uh, vanaf de competitie, een beetje zo ge ge ge gevolgd. Ja, ja. Wat, lag dit in de, in de lijn der verwachtingen, of is het pure verrassing? Nou, het is een, wel een min of meer een verrassing, want uh, op een gegeven moment uh, stonden ze niet echt goed ervoor. Of ze de, de, de kruisfinales uh, gingen halen, dat was nog echt helemaal de vraag. Okay. En toen hebben ze twee wedstrijden ontzettend goed gespeeld, echt geweldig. En toen hebben ze dus die kruisfinales gespeeld, en toen is het goed gegaan toen geloofden ze in zichzelf uh, en uh, de, de wedstrijden werden gewoon gewonnen. En soms was het met twee punten verschil en soms was het met vijf punten verschil. Dat maakt helemaal niet uit als je maar wint. Ja, precies. Daar gaat, daar, daar gaat het om. En ik hoorde ook dat er de bus, uh, busladingen vol uh, richting uh, Heemstede <laughs> dus, vroegen. Ja, ja en, en, er was een sponsor die heeft dat, uh, van die, uh, die uh, taxibusjes uh, betaald. Okay. En er zijn er gewoon uh, meer dan 30 mensen uit Zandvoort, uh, natuurlijk gasten van uh, Café Homestede, die zijn naar Heemstede gegaan. En ja. die hebben daar een geweldig feest gehad. Ik geloof dat er een man of 30 meegemaakt is. Ja, iets meer dan, is, dan 30. Ja, ja, ja 32 bij mij weten. Maar dat uh, hoofd van Heemstede, moet ik even zeggen, dat is Een, een ontzettend groot uh, gebeuren. Een, een, Restaurant en door het restaurant heen dan kom je achter in een grote zaal en er staan twee grote biljarts en twee kleine biljarts. Nou, Amsterdam doet mee in de competitie de kleine biljarts en je hebt de competitie de grote biljarts, de competitie twee kleine biljarts. Dat is een, echt een heel groot verschil. Het scheelt ontzettend veel. En uh, naar, dan kom je binnen en dat heb ik me laten vertellen, want ik kon er helaas zelf niet bij zijn omdat ik bij uh, de decoratie van Rezensen moest zijn. Dus ik kon niet mee naar Heemstede doen. Maar dan kom je in, door het restaurant is het gewoon helemaal vol. Dat is één feest. Ja. Eén feest daar. Geweldig. geweldig voor, die, voor die finale. Ja. Toch heerlijk. Ja, ja geweldig. Toch? Ja. Dat het zo, dat het ja. zo leeft. Ja, ja, dat is helemaal super. Ja. En uh, ja, uh, dan is het feest. in met zijn natuurlijk ook. Met, met Als gevolg dat uh, Arissen... Uh, in... In die beker kwam te zitten. Dat ja, de, nou, de zijn hoofd. Het is ja. jammer dat dat niet. Uh, is dat ja. nog ergens vastgelegd? Of is dat nog is nog inderdaad wel vastgelegd. Dat, dat ja. is vastgelegd. In ieder geval, er zijn foto's van gemaakt. En uh, die, die zullen op de website komen. Want als ik ze krijg, dan gaan ze in ieder geval op de website. Want ik onthoud die website van uh, Oomstee. En daar gaan ze zeker opkomen. Noem de website even als je wilt: uh, www.omste.nl. www.omste.nl www daar zullen we waarschijnlijk is dus de, e de enige uh, kroeg in Nederland die Oomsted heet. Dus het komt heel makkelijk. Oh, www.omste.nl. Dan moet het wel allemaal lukken. Oké, okay, nou. Uh, tot zover even over het uh, biljarten Straks gaan we naar een ander groen laken En dat is uh, het voetbalveld Laken van, Aan het einde van de competitie is het laken <laughs> misschien een <hobliter> beetje hobbelig geworden <hobliter> Maar straks uh, proberen we in uitzending te krijgen Frank Paap die uh, uh, Ons uh, verslag wil doen van het start van het uh, Negentiende 19e. Hotse Knots begonia. Hotse -Begonia, Hotse -Begonia -Kon kon direct ja, ja, na Little Greenback Van de George Baker Selection growing Ja, en we zijn terug met uh, Naar de little green bag van de George Baker Selection Aan de lijn hebben we Op een uh, big green field Frank Paap. Frank, goedenavond Ja, goede, goedenavond Luc. Voor zover ik weet is 10 minuten geleden het, uh, De officiële kick-off uh, Van het hots 19e Hotsknots begonnen. Ja, voetbaltoernooi uh, Begonnen, klopt dat? Klopt, helemaal correct dus, Het uh, is dus, wedstrijd tussen uh, Koninklijke KFC en uh, SS Zandvoort, beide veteranenteams En uh, na, na foto van hou, hou, hou, hou, Ho, ho, ho, ho, ho. Ik heb vond... geen concurrenten. Joop hebt ja, alleen nou, mijn vrienden, het, vond... die ziet hier te, <laughs> te vond... Volgens vol vol mij loopt hij met jouw camera rond, maar. <laughs> in ieder geval ze staan er allemaal op en uh, ze zijn nu begonnen, het staat 0-0. Oké, okay, en de sfeer, uh, hoe is de sfeer? Zijn er al uh, andere teams ook gearriveerd hier? Uh... Ja, het uh, hele Bijveld staat al vol met, uh, met tenten. Eén hele grote lege tent van, uh, van Mesh, weet zo'n tent, en, uh, en nog een hele grote witte tent en allemaal kleine tentjes. Dus uh, er zijn al een stuk of vier, uh, vier ploegen zijn er gearriveerd, dus uh, de camping begint al vol te lopen. De camping wel al vol. Nou, dat is helemaal mooi, het is, uh, de stemming is ook al goed. Ja, nee, ja, zeker. Is, uh, het, uh, ze zijn, één Eentje was er gisteren trouwens al. Uit uh, de rechtsstreek, de winnaar van vorig jaar, die, uh, die waren er gisteren al. Dus die hebben een echt lang weekendje in dus antwoord maken die ervan. Super. Die willen natuurlijk op tijd aanwezig zijn om gewoon weer de toernooi te winnen, Frank. Nou, dat is kans, want simpel twee keer elkaar gewonnen. Ja. Dus uh, ja, als ze hem nog een keer winnen, mogen ze die cup houden. Nee, dat mag niet natuurlijk. Ja. Nee? We doen het net alsof. Dat denken ze, en dat doen we niet. Maar uh, Frank, het is vandaag, of is, is, is, uh, dit weekend het de 19e keer. Ja. Um, hoeveel teams uh, gaan uh, dit jaar de strijd aan voor de felbekeerde Gerigotsknotsklub? Nou, eigenlijk hadden we er vorige week nog uh, 18, en de vorige week kregen we een afmelding door nou, er was 17, dus dan hebben we het hele schema in elkaar gedraaid, ook al verspreid en gemaild en alles. En toen uh, kregen we vanochtend nog een telefoontje, dat er één team uh, afzei, af moet te zeggen. Dus uh, we hebben, uiteindelijk hebben we 16, uh, 16 elftallen die, uh, die meedoen, ja. en uh, voor de eerste in de geschiedenis hebben we twee buitenlandse teams erbij zitten. Twee buitenlandse teams, en ja. uit welke landen ja. komen die dan? En, uh, een team is de Old Pajonians, dat zijn uit Engeland, maar nou, die doen al, uh, al vele jaren doen mee. Ja, dat zijn uh, uh, kinderhuis. En, en, en, ja, en een team uit België doet mee vlak over de grens. Het is een Baan, dorsk. Baarle, Tosco, her, toch, Hertog, Baarle, toch, ik weet het niet. Maar, maar geen Genk, hè? Toch niet het hecht? Geen Genk, nee. Het is niet. Nee, die zijn kapot gespeeld. Daar kan ik iets voor voorstellen, Die durven niet meer. Maar hoe ziet de rest van het weekend eruit met de voetbal? Vertel eens. Morgen beginnen we om 11 uur de wedstrijden. En op drie velden, want Veld 2 is te slecht om te bespelen. En uh, nou ja, vanaf 11 uur tot 4 uur wordt er gevoetbald en uh, om 4 uur, uh, wordt er een, uh, vanaf na 4 uur wordt er voor het doel bij de kantine een penaltybokaal gehouden. En uh, nou ja, ieder team die vaart van een uh, specialist af en uh, degene die het beste doet, die wint een, een bierprijs. Een bier en dat, uh, dat gaat hem. een paard. Dat moet je niet zeggen, je wint gewoon een prijs Frank. Je, je wint gewoon twee ja, nee, biertjes. Nee, <laughs> Ik <laughs> ben gewoon eerlijk. En hey, verder, wat, wat staat er nog meer op het programma? Is nou ja, er s'avonds nog iets te doen? Dan, dan, ja, daarna komt het gezamenlijke ontbijt. En, uh, ontbijt er is zwaar... nou, het feest, het feest uur uur uur uur uur uur. toch wel, kom op Frank. Je slaat 12 uur over. <laughs> het gezamenlijke diner en, dan, uh, ja. en daarna komt er een band. Okay. En, uh, dat, uh, dat is dit jaar de Legend Band. en uh, nou, ja, Die schijnen erg leuk te kunnen spelen. Dus dat, uh, dat gaan we zien en dan tot een uur of elf. Ja, hebben net iedereen uh, zijn zakken vol en dan uh, sturen we iedereen naar het dorp, zodat uh, onze sponsoren er ook nog wat aan hebben. Want het, uh, de, bijna alle crew in de Altersraad, die sponsoren dus dat is okay. dat erg leuk en uh, ja, dan hebben die er ook nog wat aan. Ja, zeker weten. Hé Frank, nog even één ding over die wedstrijd die nu bezig is. Is dat het team waar onze uh, trouwe uh, fan uh, uit uh, Zandvoort Richard Kerkman ook in speelt? Jazeker, Wieser Kerkman stelt ook mee. En uh, ik zag ook op een keer in de kop Marcel Jansen van okay, de Jansen Sport. Ja. En uh, het wordt nu trouwens 1-0 door Alex Verhoeven. hoe okay. oh, oh, kan, kan dat nou? Eigen ik ja, ook niet. Ik heb hem zien missen in die wedstrijd tegen Genk. Gigantisch, ongelooflijk was dat. Nee, hij staat wel op scherp, Hij krijgt voorzet van rechts van Ruud Verlaeren en uh, Alex wat van, uh, van 16 okay. meter. Het de keeper. Maar het zijn, het zijn altijd leuke wedstrijden. Ik heb ze uh, uh, vaak mogen zien en foto's van kunnen maken. Helaas, vanavond gaat het niet. Want uh, mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld. Uh, Luc die moet, uh, moest een uh, sidekick hebben en die had hij niet. Nou, dat ben ik dan. Nou ja, ze nou, ja, we hebben wel voor bepaalde tijd gekozen. Dat uh, is waar. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey Frank, uh, hartelijk dank voor je uh, tijd en uh, dat je eventjes in de uitzending wilde komen om het een en ander uit te leggen uh, over het Godse Knotsenoid. Graag gedaan. En, mag ik, uh, ik wil een oproep uh, plaatsen voor een, voor een keeper die wil, uh, wil helpen morgen met de penalty uh, specialist. Oh. En, uh, nou, is je treintje naast me, de treintje denk ik? je toch aan de lijn hebben, <laughs> Luc. zou ja, jij dat samen met Robin de Broeke willen doen morgen. Geen Kijk, dat bedoel ik. Ja, de wel keeper wel. van Zandvoort, Luc Brom. ja. ja. Ik, eh, morgen, ik zal mijn eigen sparen tijdens de wedstrijden. En me helemaal opladen voor de penalty. Bekaas. Is dat goed, Frank? Ja, dat is goed. En dan zetten we Bert van Brugge op. Kol. Die zit hier toch naast mij. <laughs> is, is helemaal goed. Hey, nog veel plezier. Geniet ervan van vanavond met die wedstrijd. En daarna nog met het lekkere biertje achteraf. Is goed. Doe en een heel fijn weekend. En nou, also, de weersvoorspellingen zijn prima. Dus het kan helemaal niet meer mis. Oké, okay, tot goed. morgen Frank. En dan zie ik je in ieder geval. Oké, okay, ja, goed hè. Uh. Hoi, hoi. Ja, dat was. Uh, Ah, dat waren de Proclaimers met uh, Letter from America. Ja. Eigenlijk een beetje jammer vind ik. Een beetje dus. uit, de, uit de stijl, maar goed, je kan niet alles hebben. Je moet ook eens zeg, een, ik Zeg het toch. Een nummer uit de jaren tachtig uh, ook een keertje erin gooien. Inmiddels aan tafel geschoven uh, een super fitte Herman van der Ham. Herman, welkom. Dankjewel. Uh, 9 juni is de dag, hè. dan uh, ga je Alpe d'Huez uh, opfietsen. 9 juni, inderdaad, ga ik zes keer uh, Alpe d'Huez opklimmen. Ja, in ieder geval zes keer. Ja, ja, ja. Zes keer, maar dat doe ik niet alleen over gezorgd. Oh, niet? Oh. Nee, daar doen er ruim 4000 mensen aan mee. 4000 mensen? Ja. En is dat uh, net zoveel als vorig jaar of is dat uh, meer N of minder? Nee, ja, het zijn er aanzienlijk meer. Meer? Ja. En dat, uh, ja, het is ook de bedoeling dat er meer geld opgehaald wordt. Dus ja, hoe meer mensen ermee kunnen doen, hoe meer geld er binnenkomen. Zijn het over... alleen maar Nederlanders meer, man? Of uh, ook buitenlanders? Overwegend wel. In principe mag iedereen meedoen, maar het zijn overwegend Nederlanders. Oké. Okay. En het goede doel is de KWF toch, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja. En ik weet niet of dit, of dit, dit jaar voor het eerst of dat het vorig jaar ook was. Er wordt nu live verslag gedaan op de Nederlandse televisie, heb ik begrepen. Dat klopt, dat is voor het eerst. Voor het eerst? Uh, ja. ja, de NCRV en de NOS gaan in uh, samenwerkingsverband, gaan ze, ik dacht één uur op de, op de dag zelf, een live uitzending verzorgen. En Ik heb begrepen dat een van de presentatoren ook zelf uh, een keertje omhoog gaat fietsen. Dus. Oké. Okay. dit ja. nou maar één keer, kom op nou. Ja, hij zal ook af en toe wat moeten vertellen tussendoor, ja, denk wel, ik. <laughs> en volgens mij is dat uit uh, wel ingelichte bronnen wordt dat uh, wielerfanaat van der Zand. Ja, dat klopt. gaat eerder die dag met, helm, met helmcamera. De klim met een gemiddeld stijgingpercentage van 8,2% wagen. Oh, dus het komt op tv? Het is niet het radio? Op, op tv. Nee, het okay. komt op televisie. NCRV uh, NOS, die zenden het samen uit. Uh, tussen 7 en 8 uur zagels. Wanneer de laatste deelnemers gaan finishen? Ja, dat is de laatste beklimming Maar daar ben jij natuurlijk al lang binnen Herman, of niet? Ja, ik kan er ook voor kiezen om gewoon even lang door te gaan tot ik op tv kom natuurlijk. Ja, precies, wat laten beginnen. Maar hoe is je voorbereiding gegaan op dit toch wel groot evenement? Ja, prima. Ik heb heel wat kilometers kunnen fietsen. En vanaf april een beetje de heuvels gaan opzoeken in Limburg en later ook in de Ardennen. Ik heb gisteren nog een zogenaamde cyclo in de Ardennen. Dus uh, ik heb de nodige klimkilometers al gedaan. Wat is een cyclo als ik het nou... nou? Een cyclo dat is een soort ja, sportieve fiets, sportief fietsevenement. Geen echte wedstrijd dus, uh, gewoon geen... een lekkere prestatie. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hey, en, hoe is zoiets ontstaan, dat beklimmen van die Alp de voor het goede doel? Nou, de Alp de is natuurlijk voor Nederlanders de berg in de Alpen, voor de fietsende Nederlanders. En een jaar of zes geleden is er een klein groepje van uh, mannen hebben het besluit genomen om voor het goede doel. ...die berg op te gaan fietsen. En dat is van Lieverlee uitgegroeid... ...van 300 mensen naar nu... ...4.000 mensen die dat gaan doen. Ja, dat ja. is echt een stijging. Ja. Dat is ook natuurlijk de prestatie die je moet neerleggen... ...om dat te kunnen doen. Ja, het is de prestatie, maar wat het belangrijkste is... ...is eigenlijk het goede doel. Ja. En of je het nou zes keer opfietst of één keer... ...als je het voor het goede doel doet... ...en voor het goede doel geld inzamelt... ...dan is het prima... Er zijn ook mensen die zelf kanker hebben die meefietsen, ja, Of die het zes keer halen. Ja, is, maar dan vind de, ik het al heel mooi. Dan is het, ja precies, iedere prestatie die je uh, verricht is er natuurlijk één. Ja, precies. En over het goede doel gesproken. Is dat al bekend hoeveel er nu ingezameld is? Of kan dat nog steeds uh, mensen? Nou, ik weet de stand van vorige week. Die was rond de 14 miljoen. Het streven, miljoen. Ja, het streven is om 20 miljoen te halen. Goedemorgen. En, en om het spannend te maken hebben ze de tussenstand <coughs> nu van het scherm afgehaald. Oh, dus, Want ze uh, dat... willen niet laten zien of we ook inderdaad die 20 halen Dus ja. ze houden het even spannend Dus bijna iedere Nederlander heeft al een euro geschonken uh... <laughs> Dat zou je zo kunnen zeggen Ja, ja precies ja. Hey, En uit Zandvoort doen we nog meer mee of ben je de enige? Uh, nee in Zandvoort zijn nog uh, Twee mannen in mijn team Dat is uh, Hans de Jong en uh, Wolf de Wilde En die, uh, en die gaan ook mee en jullie hebben ook samen getraind, de, de, de, de trainingstage afgelegd? Of? We hebben af en toe samen getraind en uh, ja, af en toe alleen. En, uh, ja, zaterdagavond vertrek ik samen met Hans naar, uh, naar Frankrijk en zondag volgt de rest. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, Alpe d'Huez, ja, ja. je hebt het al gezegd, de, de befaamde bochtenberg. 21 bochten. Er zijn inderdaad 21 bochten. Tot aan de top en dan ga je zes keer, dus even snel rekenen, 126 <laughs> bochten. Dat heb rekenen. net al even uitgerekend. Nou begin van jou dat iedere bocht ook een naam heeft, klopt dat? Ja, dat klopt. De winnaars op de Alp de Alpe West, die tijdens de Tour de France Alp de west d'Huez etappe hebben gewonnen, die hebben allemaal een bocht die naar hun is vernoemd. Zo heb je bijvoorbeeld de Joop Zoetemelk en de Peter Winnenbocht. Maar zijn er dan 21 Nederlanders die gewonnen hebben? Of gaat het? Nee, dan... nee. Nee, nee, dat geldt alleen voor Nederlanders. Dat is een Nederlands evenement, is dat begrijp nee, ik nee, nou ook weer? Gelukkig maar. Maar dan ben jij, weet ik van vroeger, ben jij voetballer. Hoe ben je aan het fietsen gekomen? Nou, heel vroeger, nog langer geleden dan dat jij mij van voetbal kent, heb ik al gewielrend. Oké. Okay. Toen ik een jaar of 12, 13, 14, okay. 15 was, heb ik al gewielrend. Alleen, daar gaat zoveel tijd in zitten om dat goed te kunnen doen, dat ik bleef zitten op school. En toen dacht ik van, nou, laat ik maar weer gaan voetballen. Ja. Dat neemt wat meer tijd in, minder tijd in ja. beslag. En daarna ben je weer, toch weer, toen je eigenlijk je kiksen in de bomen ging hangen, ben je toch weer op dat fietsen teruggekomen. Ja, op een gegeven moment had ik het idee dat ik een beetje te oud werd voor het voetballen. Ik kreeg wat te veel blessures. Dus ik denk, ik grijp weer terug naar mijn oude hobby, en dat is ja. eh, fietsen. En dat is minder blessuregevoelig in principe. Ja, tenzij je een keer valt of tegen nou, een ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> nou, dan lossen er nog wel een paar natuurlijk. <lacht> ja, dat is moeilijk. Uh, nou, en tegenwoordig uh, moet je ook uh, Je uh, beetje... kan ook gaan keeper, dat heeft Luc ook gedaan. Hij is bijna niet geblesseerd geweest. Nee, nee, nee niet. bijna nooit. Nee, ik heb één keer een grote blessure gehad en daarna niet meer. Maar me... daarna ben ik nu ook wat lager gevoeld. Allemaal. We hebben het al gedaan. Ja, ja. ja. <laughs> uh, dus je voorbereiding is, is helemaal goed gegaan? Dus Je bent er, uh, ja, je bent er helemaal klaar voor denk ik. Ik ben er helemaal klaar voor. Als ze me nu voor die berg zetten dan fiets ik hem zes keer op. Ongelooflijk. Kijk. Dat zijn, en hebben ze nog een week al wat, wat het weer daar gaat doen, of de weersvoorspellingen zijn, of dat heeft er nog invloed? Nou, ik heb wel gekeken naar het weer, maar daar word je niet echt wijs uit. Er staan dubbeltjes, oh. er staan wolkjes, er staat een zonnetje en er staat een bliksemschicht. Dus ja, alles is oh, mogelijk, ja, ja, nu, blijkbaar. Iedere bocht een ander weer. Ja, ja. Zoiets. Okay. Uh, hey, hoe, hoe lang duurt er gemiddeld over? Over één keer naar boven? Nou, ik schat zo zelf in dat ik met afdaling mee zo'n anderhalf uur doe per keer. Ja, goedemorgen. Dus je bent gewoon bijna 9 uur bezig is gewoon langer dan Die dan een zes dag keer dag, naar boven doen Ja, dat klopt Maar dat naar beneden gaan Dat lijkt mij heel raar eh, Nou, dat kan heel hard gaan Al Of in de, in de remmen knijpen Ja, doen. Er is een, uh, je, je kan heel hard naar beneden Op de ALTUS, weet ik uit ervaring Maar de organisatie heeft een snelheidslimiet ingesteld je mag niet harder dan 45 kilometer per uur naar beneden. Dat lijkt logisch. Doe je dat niet, dan word je door motaar... krijg je eerst een gele kaart, heb ik begrepen. En okay. als je niet luistert, dan word je uit koers genomen. Dus je hebt gewoon van die snelheidsmetertjes van... Uh, je gaat nu toch rap, hop, ga heel... Ja, ja nou, anders zou het veel te gevaarlijk zijn ja, ja, zoveel mensen. Ja, ja, ja. Ja. ja, kijk, je, je moet het dan niet uh, flikken als, als beroepswerner... en laat staan als, als uh, amateur om daar veel harder te gaan natuurlijk. Nee, nee dat zou gevaarlijk zijn. Ja, ja, okay. ja begrijp ik. Dus, uh, nou, ik... Uh, kunnen mensen nog steeds doneren? Is dat, staat dat nog steeds open? Ja, en dat vertel kun... even hoe. Dan? Doneren kan nog steeds. Dat kan zelfs ook nog na, na 9 juni. Maar het liefst ja, voor 9 juni, want dan kunnen we die 20 miljoen, die 20 miljoen halen. Ja. dat is het schreven, ja. Uh, het makkelijkste is via de website. Dat is uh, www.opgevenisgeenoptie.nl. Allemaal aan elkaar geschreven. En daar kies je de button deelnemers. En daar uh, toets je in uh, als zoekterm uh, Ham van mijn achternaam. Ja. En dan zie je hem vanzelf. En, en dan, dan kun je doneren. En dat, nou, dat, nou bij deze een oproep om de, ja, zeker. Nog, tot meedoen. dat hij er nog niet gedaan heeft. toch? Gewoon Alsjeblieft. meedoen. Alsjeblieft te doen. Want uh, het is uh, natuurlijk een gigantisch goed doel en, en, en, en een ff, geweldige prestatie die Herman ja. natuurlijk gaat leveren. En ik wil graag, dat je dat als je gaan. terugkomt, even met jou nog een uh, interview hebben voor de kant. Dat, Dat dan is lijkt me geweldig. spreken we af ja, bij ja, deze. Goed. Zeker weten. Nou, Herbert, hartelijk dank uh, voor je, je komst hier naar de studio. Ik wens je ook heel erg veel succes. En uh, we sluiten af voor het, uh, uh, het eerste uur met Get It On van Mark, Bolan en T-Rex.